Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen in de Gazastrook kunnen het aantal gewonden niet meer aan. Dat zegt een arts van Artsen Zonder Grenzen. Hij werkt in de stad Gran Yunis, waar op één dag 230 gewonden binnenkwamen. Het is niet alleen de emergency room die zijn werk niet kan doen, maar het is iedere andere deel van het hospital die inundated wordt met Because Want het systeem kan niet We kunnen niet that many injuries from a een so called safe zone. Day in, day out. Maandag viel het Israëlische leger Ghan Yunis aan. Volgens lokale hulpdiensten zijn 121 Palestijnen gedood bij die aanval en zijn er honderden gewonden. Voor de kust van Mauritanië in Afrika zijn 15 migranten omgekomen nadat hun boot omsloeg. Er worden nog zeker 150 mensen vermist. De boot was vertrokken vanuit Gambia en was waarschijnlijk op weg naar de Canarische eilanden. De migranten zouden al een week op zee zitten. Russische militairen krijgen donaties via sociale media om spullen te kunnen kopen voor de oorlog in Oekraïne. Veel van, de, veel van die donaties lopen via een betaalplatform van een bedrijf dat in Nederland zit, meldt Nieuwsuur. De Russische eigenaar van het bedrijf zou zo de westerse sancties kunnen omzeilen. Goed eten is belangrijk, zeker als er een Gouden Olympische medaille mee valt te winnen. En die maaltijden voor de Nederlandse roeiers worden gemaakt door kok Mark. We maken in principe alles zelf hier, uh, van scratch, uh, dus uh, we trekken niks uit pakjes. En uh, ja, ook herstelproducten uh, maken we zelf, dus we maken ook zelf muschierepen, we maken zelf granola, uh, zelf herstelcakes, bananenbrood, al dat soort dingen. In Nederland heeft hij vanuit zijn keuken uitzicht over de roeibaan van de atleten, maar dat zal in Parijs iets anders zijn. Nee, nee, nee. Want, uh, ja, de de, keuken, de mobiele keuken staat op de parkeerplaats van het hotel. Dus ik kijk inderdaad tegen een betonnen muur aan. Dus uh, dat is inderdaad een stuk minder mooi dan hier. De roeiers komen aanstaande zaterdag voor het eerst in actie bij de voorrondes. Het weer fris vannacht met een graad of 10. Morgen meer bewolking met in het westen ook wat regen. Later kan het op meer plaatsen nat worden. Maar toch nog met 20 tot 25 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.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 A working class hero is something to be A working class hero is something to be When they've tortured and scared you for twenty odd years Then they expect you to pick a career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 Welkom terug bij Pop Boulevard. Waar ik samen met Piet John Lennon aan het uh, bekijken, beschrijven en aan het beluisteren ben. Ja. Ingewikkelde man, hè? Gelukkig heeft hij mooie muziek gemaakt. Zeker. Als hadden we er niet aan begonnen. Nee, zeker niet, nee. Maar misschien heeft hij toch te veel uh, minder goede platen gemaakt of zo, hè? Hij heeft hele, ja. hele, hele mooie nummers gemaakt, maar ook hele, hele slechte. Ik weet nog dat uh, je hebt natuurlijk, uh, dat weet je, dat uh, je hebt... De herwaardering van plaat. Ik zoek even naar een ander woord. Maar ja. dat bepaalde. Dat heb je in de kunst sowieso. Ook in de literatuur. Dat dingen een herwaardering krijgen als ze 40, 50 jaar oud zijn. Zo ja. oud zijn die platen ja. Ja. En ja, dat. Dat heb je voor. Ram is daar een heel goed voorbeeld van. Heb yeah. het er even op Paul McCartney. Ja. Die, dat, die, dat werd de grond ingeboord door iedereen ja. en door de Beatles zelf, andere Beatles zelf ook. En nu vinden meesten het, het beste soloalbum Waaronder ja, de... ik. van ja, McCartney. Ja. Maar bij Lennon heb je dat misschien ook wel voor een deel. Ik denk dat. Uh, ik weet niet hoe de recensies waren. Ik weet dat de recensie van Walls and Bridges was heel slecht. Ik, ja. ik ja. denk ja. dat ik dat dat ik dat las toen. Mm -hmm. En dat de recensist de ook zei, laat ik maar beginnen te zeggen, het is geen beste album geworden. <laughs> ik denk dat we daar nu veel milder naar kijken. En of, het nou, hè, of het nou een heel goed album is eigenlijk ja, in het midden. Maar ja. dat het wel een beetje omhoog is gegaan, de waardering daarvoor. En dat geldt misschien ook wel voor, ja, voor mind Games. Ja, wat John Lennon nu onbekend is, is om Imagine eigenlijk. Hè. Ja, mind misschien wel games als eerste. En, uh, ja. ja. Uh, ...Wars Over, dat zal ook een, balk, een kende zijn... ...maar Bols en yeah. Bridges er ook helemaal niet, nee. nee. Niet zo, maar wel... ...ja, het is een enige nummer één hit... ...Whatever Gets You Through The Night... ...dat staat op Bols and Bridges. Oh, is dat de Wat, enige nummer één? Ja. Uh, moet je me even co uh, corrigeren... ...is het niet zo, ...ik dacht dat dat zijn enige... ...ja, imagine natuurlijk... Ja, zeker. Yeah. ...en het kan zijn dat na zijn dood... Uh, just Like Starting Over... ...dat dat ook nog één is geworden... Maar goed, we hebben net geluisterd naar Working Class Hero. Ook zo'n uh, mooi ingetogen maatschappelijk kritisch nummer van... Staat het in jouw top 5 van Lennon nummers? Ja, zeker. Oh, ja, nummer 3 ja. staat hier eigenlijk. Ja. Oh. Ja. dat is te ja. uh, hoog. Woman, mind, case Working Class Hero, ja. ja. Waar doet het nou aan denken? Doet het nou aan Dylan denken? Of is het, ja, of is zeker. Het... Ja. En zeg, The uh, Masters of War. Dat nummer van Bob Dylan, daar lijkt het op, oh, okay. zeggen ze. Ja, ja. ja. En er staan wat uh, teksten in die uh, ja, niet zo goed vielen eigenlijk. Hè? Bijvoorbeeld, uh, keep your doped with religion, with religion and sex and TV. Dus ze houden je bezig of ja. onder de duim met <laughs> sex and TV. Ja. Ja, ja. Yeah. Think you're clever and classless and free. Maar dat is natuurlijk ook niet zo hoog zeg je. Ja. But you're still fucking peasants as far as I can see. Het is een heel bekend thema, uh, niet, niet alleen onder complot denken, maar dat de massa's, hè, jij en ik, ja. de gewone, gewone man, uh, zoet gehouden moet worden hè, door de. Door de ja, of ik geloof woord, niet in, in dat ja, er een elite is die de wereld bestuurt. Dus nee. Veel verdwaalde geesten wel voor. Maar er is dus wel een soort denken bij grote, op, grote economische forums en ja. politieke elite van. Er zitten wel krachten die denken van, ja, die, die massa's, hoe houden die een beetje koest? Ja. Je moet ze wat entertainment hebben, wat de Romeinen al zeiden. Ja. Volk en spelen. Ja, ja, en, ja. en Lennon die was natuurlijk wel heel slim. En die dacht, ik laat me niet uh, voor de gek houden. Nee, en ja, ik, maar, dat, <laughs> <laughs> ik snap John Lennon wel. <laughs> dat is allemaal working class hero. ja. Ja, dat heeft volgens mij allemaal wel mee te maken, ja. inderdaad. Ja, ja. Dat working class... kritische. Ja. Die working class hero, er zit natuurlijk iets heel, uh, heel uh, nobels in, in arbeid. Hè? Als je dus, Zeker, uh, ja, working class. Uh, ja, ja. Ik, mijn goede vriend Erik Jan, die ken je ook. Ja. Dus ook in dit verband even. Die heeft mij dus laten zien dat je... We gaan wel eens toertjes maken. Gaan we naar België of naar Duitsland, het hoergebied. Dan zie je fabrieken waar dus de mensen het meest in onze ogen misschien het meest moeilijke... citywerk werk hebben gedaan. Mm -hmm. In mijnen of in ja, de industrie... Ja. met vervuilen, met lawaai, met vieze... Ja. met vieze stof. En ja. die fabrieken die zijn wel heel erg mooi gebouwd met prachtige baksemotieven en, motieven, en uh, ja dus een soort, en die mensen zelf, want dat is natuurlijk het belangrijkste, die waren ook trots op hun werk, en die waren ook trots op het gebouw en op de apparaten die ze hadden ja, ja, ja. dus dat is een hele andere kant in uh, ja, maar vind ik het uh, wel een beetje frank dat uh, zij zijn er niet rijk van geworden ze zijn er alleen maar ziek, zwak en misselijk van geworden ja. en dat, is, dat, ja, dat steekt mij een beetje maar ja, dat is, uh, ja maar die tijden is... zijn voorbij hè, want het vieze werk, dat doen wij niet meer jawel, die peperpaffen en zo, dat gebeurt nog steeds hier. Tata Stielen en zo, en uh, reken maar. Ja, maar als we nu, je had het over, over 50 jaar, maar als we, als we een paar decennia verder zijn, dan is, dan is Tata Steel ook een uh, schoon bedrijf. Denk je? Daar ben ik van ja. overtuigd, Ja. Ja, nee, ik denk het grote geld dat het allemaal wel tegenhoudt. En dan, dan, dan, dan ja. rijden er alleen maar elektrische auto's. En dan, uh, ja, dat is ook slecht. Ja. Tekenen, dan, nee, maar ja goed, op een ander niveau weer wel. Maar de lucht ja. is dan wel schoon. Dat is waar, ja. Ja. ja. En roken mag ook niet meer. Ja, zie dan nog maar eens kanker te krijgen. <laughs> dat wordt nog best een, een dingetje. <laughs> Dit was een dingetje. even een John Lennon's uh, <laughs> achtige sarcastische opmerking. ja, ja, ja. Goed, gauw ga door naar het volgende nummer. Welk had jij nog uh, oh, op je lijstje? Ja, ja? Ik wou ja. eigenlijk vragen of dat mag. Ik, heb een, uh, ik moest ook denken aan uh, uh, een hele mooie periode, die Bermuda periode, die trip van Lennon. Klopt, ja. ja. Uh, dat was sinds tijden dat Julian Lennon zijn zoon weer mee mocht, want ja. die heeft iets echt verwaarloosd. Hè? En, en nou wil ik eigenlijk, als het in dit format past, dat jij dat ook vindt, Tuurlijk. Too Late for Goodbyes. Want het nummer, dat is een nummer van Julian Lennon. Oh, okay. En toen ik ja. dat nummer hoorde, ik weet niet of jij dat ook nog herinnert. Nee. Toen zei iedereen ook, dat is gewoon sprekend John Lennon. Ja? Is dit, een, is dit een, uh, een nieuw nummer van John Lennon? Het is ook sprekend John Lennon de stem. Dus Too Late for? Too Late for Goodbyes. Dat is een goodbyes, nummer uit 1984. Ja. Uh, wat de Lennon. eerste single was van Julian Lennon. En uh, kijk, Cynthia die is gescheiden van, van John Lennon, van John, toen Julian... ...vijf jaar oud was. Oh, okay. En ja. voor de negen jaar daarna... ...heeft Julian zijn vader eigenlijk niet gezien. Oh, okay. Of heel ja. even, of heel, heel af en toe. Ja. En um, ook Joke Ono heeft hem daarvan... ...zeggen kwade tongen van weggehouden. Hè? Er zijn nog hele oh, uh, ja. schrijnende verhalen erover. Maar toen hij veertien was, is Julian... Af en toe mocht hij dan toch in New York zijn vader okay, bezoeken. Maar ja. die man die heeft zijn vader echt moeten missen. Ja. Maar toch heeft Julian echt de, de muzikale talenten van zijn vader voor een deel... Geërfd. Hij, ja. hij heeft gewoon... Oh. Uh, hij heeft dit nummer gewoon, 21, heeft hij dit nummer zelf gecomponeerd. Okay. Hij ja. heeft er nog bijna een Grammy mee gewonnen. Oh. Voor Best New Artist. Ja. Maar ik vind gezien die veranderingen geschiedenis... zou ik eigenlijk willen vragen, laten we dat nummer eens draaien ja. en luister okay. zelf. Ja, zeker. Het is gewoon sprekend ja. John Lennon. Oké. Okay. Zijn vader. Hier komt die Too Late for Goodbyes van Julian Lennon uit 1984. Inderdaad, uh, typisch John Lennon. Heel mooi, ja. Een anekdote is bit, dat... Ja. dat uh, Julian wel mee mocht spelen... op Walls and Bridges. Uh, okay. uh, toen was hij vijf. Yeah. Toen mocht hij drummen. Toen kon hij net uh, op die uh, ja? trommel slaan. Okay. Yeah. Uh, de nummer ja Dat is een okay. coverversie. Dat is ook een, weg, een, weg, een weggooien nummertje. Mm -hmm. Maar daar speelt hij op mee. Als ik, het, als ik me niet vergis... Ja. Het ja. is niet Sean, maar het is Julian, dacht ik. Ja. En, uh, maar toen leed ik Ja, Er speelt zomaar Toets Tielemans harmonica oh. mee op dit nummer. Okay. Ja. Ik vind het een heerlijk nummer. Ja. En het, soms fantaseer ik wel eens, zou dit nummer niet van John moeten zijn. Goed, het is van zijn Door oh, Doorgeschreven, ja. Ik, ja. Uh, ook goed. Of een beetje maar. input heeft gehad. Ja. Ja. Ja. In 1984. Ja, toen was hij er niet meer, hè, John Lennon. Uh, 84, nee, klopt. Nee, dus nee. Ja, ja. misschien niet eerder geschreven. Maar ik vind het wel een mooi brugje naar uh, Mother. Ook weer van het album Plastic Ono Band uit 1970. En wat mij uh, vooral van voor de nummer is bijgebleven, die tekst van uh, Mother, you had me, but I never had you. Ja, dat is ja, uh, ja. keihard en goed, goed getroffen. Hè? Ja, zeker. Maar omdat je zegt, daar uh, heeft Julian ook een beetje links laten liggen. Raar dat hij dat dan toch gedaan heeft met zijn eigen achtergrond, ja. Ja, klopt, ja, heel raar. Ja. Zo. Want het nummer het begint met een langzaam luidende begrafenisklok vier keer. En het eindigt met John Lennon die continu zegt... Mama, don't go, daddy, come home. En blijft hij herhalen en elke keer in intensiteit toenemend... tot hij de zin schreeuwt, terwijl het nummer vervaagt. Ja? Ja. Ja. Ik weet niet, zou je een nummer over je moeder kunnen schrijven... Ja, Heintje Davis heeft het ook gedaan. Maar mama, ja. <laughs> gaan we niet draaien. Dat is, dat is iets minder hard hè, dan John Lennon. Ja, ja. Ik ga een huisje voor je bouwen, dan gaan we samen ja. wonen. Dat zou John Lennon niet kunnen zingen. Maar is het hard? Het is wel heel eerlijk. Ja, het is eerlijk en hard toch ook? Ja, het is, ja. maar mag je dat niet zeggen dan? Ja, wel. Ja, ik bedoel ja, het he? ook niet negatief, maar me ik vind okay. het wel een harde boodschap. Het is een harde boodschap, dat zonder meer, ja. ja. En hij heeft zijn vader wel, dat weet je ook, hè. Fred Lennon... was mm -hmm. ook een, een, een zanger en een beetje een schuismarcheer. Ook iemand die wel um, heel anders in het leven stond... dan een gemiddelde huisvader. Maar die heeft hij afgewezen. Op een gegeven moment stond zijn vader voor zijn neus. En Lennon ja. zei, maak dat je wegkomt. Ja, ja. Ik hoop wel dat zijn vader om geld vroeg. Ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar... Is dat niet hypocriet? of Omdat hij ook in dit nummer, Mother, zingt hij ook Daddy Come Home. Ja, yeah, Daddy Come Home, ja. Maar dat het, is toch toen zijn vader thuis ja. kwam, toen was ja, hij natuurlijk al lang en breed. Ja. Ja. Uh, het kan zijn dat hij iets vanuit zijn jeugd, het, de pijn die hij voelde als jochie... De, de zin erboven hij het, komt inderdaad, ja. Dat, dat geloof zou ik ook, kunnen, ja. ja. Maar ik vind Mother ook zo'n uh, typisch toch wel... Uh, Zo'n bombastisch nummer inderdaad, ja. Van veel spectra eigenlijk, hè. heel zwaar opgezet ja. en zo. En, uh, wel mooi hoor, een erg ja. mooi nummer inderdaad. Ja. Het is een, uh, een nummer met veel leegtes. Dus je hebt het nummer en af en toe zit daar tekst in. Dat is ja. net als een schilderij, dat heeft Karel Appels wel eens verteld in de periode. Dan schilderen niet het hele canvas wit zodat hij zegt, er zit lucht in, er zit heel veel ruimtes in. Ja, ja. En uh, als je dat ziet, dan snap ik ook wel wat hij bedoelt. En bij Lennon heb je heel veel van die trage nummers. Mm -hmm. waar die dus, wat hij niet helemaal vol zingt. Dus de, de, nee, okay. Het ja. ritme kabbelt voort en ja. hij zingt. En dat geeft ook wel heel veel ruimte. En dat draagt volgens ja, mij ja. ook wel bij aan de, ja. aan de boodschap. Het moet zo langzaam, ja. moet je dat... Als een soort infuus ja. moet je dat toedienen. Steeds ja. een beetje. Dat, is, dat heeft hij wel goed aangevoeld. Ja. Maar dit nummer heeft hij in het begin van zijn carrière... of tenminste zijn solo-carrière geschreven. In ja. 1970 eigenlijk ja. al. Dus, uh... ja, ja. Vol, volgens mij was hij toen heel veel aan het verwerken. Het, uh, uit elkaar vallen van de Beatles en zo. En uh, alles kwam denk ik ja. toch bij elkaar. Ik zo. denk ja. dat hij als persoon totaal in de kreukels zat. Uh, toen de hij, ja. ja? Ja, heel erg ja. lang, ja. Ook omdat de Beatles ja. uit elkaar waren... dat hij toch zijn, zijn doel kwijt was of zo. Of had ook, of uh, ja. ja. Want het, het grote pluspunt van de Beatles waren... dat ze eigenlijk één waren. Hè? Het was één gedachte, ja. één, één ziel, ja. één geest inderdaad. Maar dat schrijft, kom ik nog even terug... op onze vriend Mel Evans in het boek ook. Die mm -hmm. ziet dat ook heel goed. Hij was helemaal idolaat van de Beatles... En hij was ook bereid voor heel weinig geld... voor schandalig weinig salaris... voor ze te werken. Maar dat zagen ze niet. Dat die man ook gewoon een beetje... normaal niveau nodig had. Maar die zei ook, wat ze bij elkaar hield... Was het feit dat ze natuurlijk toen ze toerden, ja, dan moesten ze een eenheid zijn. Ja. Die absurde wereld om hen heen, maar ook het, het saaie leven in, in hotels opgesloten zitten. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat moesten ze met elkaar verwerken. Dat gaf een enorme band. Maar toen ze stopten met toeren, begon het al uit elkaar te vallen. Ja, ja dat klopt ook. Hè. En die Hamburg-periode is denk ik ook heel. Ja, dat was nog verder verleden. Dat was ja. natuurlijk heel. Uh, heel goed voor de voor de, voor de geweest, bonding, geweest, ja ja dan geloof ik ook wat leren spelen zo ja. samen doen <laughs> ja, ja. ja. ja. maar mother een mooi nummer we gaan even luisteren naar mother van de plastic ono band uit 1970 ja. Van Mother is dat het natuurlijk een, een soort klacht is, een soort uh, echt een ziel open, een uh, yeah. uitstorten, maar ook met weinig um, positief vooruitzichten. Van hij zei, zo, I just gotta tell you goodbye. Ja, yeah. en dat is zoiets van we komen nooit weer yeah. tot elkaar, ook yeah. niet, ook niet uh, spiritueel of in gedachten. Het, yeah. het is een vrij uh, weinig troostgevend nummer. <laughs> Die ja, hij heeft ook geschreven af. toen hij, uh, of nadat hij met die oortherapie bezig is geweest. Hè? Met, met die Arthur, wat je ja, net zei, die Arthur Janov. Janov, ja. ja. In het Primal Institute, wat je zegt, ja. ja. Daar heeft hij blijkbaar vier maanden verleven. Dus ja, het is. Ja. Ja, dus maar... kun je je voorstellen, ik, weet, ik denk dat dat serieus door hem ook zo beleefd werd, die Janov, die Primal Scream ja. Therapie, was dat je die pijn die je van binnen zit. Het zijn natuurlijk maar psychologen, hè? wij zijn natuurlijk gewoon uh, ja. beta-mensen. Maar ja. goed, dat zijn de woorden dan. Die pijn die van binnen zit, die moeten uit. Wat ja, is dat snap ik ook wel. Ja. Die moeten echt letterlijk uitgeschreven worden. En Lennon, oh. die was ja. dus ook gewoon uh, was bereid dat ook te doen. Ja. En dat is ook en ik, hoop, mother, ik, ik hoop ja. dat het hem uh, geholpen heeft, maar dat is dan toch ook wel weer heel eerlijk dat hij dat in een nummer ook doet. hem ja. was het leven en somschrijven, dat was helemaal in elkaar vervlochten. Ja, dat maar moet je zegt uh, elk onderdeel van zijn leven was toch uh, ja, een nummer of zo. Ja. Dat was belangrijk. Ja, neem de neem Bellet of John en Joko, dat oh, is ja. gewoon een soort dagboek. Ja. Wat ik net zei, Lennon ging zijn leven zien als een kunstwerk. Waarin elke handeling een potentiële betekenis voor de wereld als geheel vertoonde. Ja, ja. ja geldt, maar geldt het voor wel voor sommige nummers, maar zou dat voor zijn hele œuvre gelden? Hm. Nou, vanuit ja, zijn misschien wel. standpunt ja. ten, denk ik wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En wat maar ja, zou die nummers maken om voor de wereld of uh, voor zichzelf? Dat denk je niet zo bijna? Nee, daar denk je niet bijna hè. Want dat heeft de wereld hier aan, dus is, ja. nou, heel veel Hij is. moet het gewoon kwijt of zo. Ja. Dus ja, ja, ik schrijf er een nummer over, klaar is Kees. Ja. En we zien wel hoe ze het oppakken. Ja. Maar het was ook wel een wereldverbeteraar. Het staat niet op ons lijstje, geloof ik, maar Power to the People, dat soort nummers. En ja, klopt. Echt, ja. Die, die soort mantras, die politieke, chantachtige nummers, dat ja. was toch wel een soort boodschap. Ik uh. give peace chants chance natuurlijk ook, give dat is chance, ook, ja. Ja. Ja. ook een mooi nummer. ja. Ja, starting over vind ik een heel mooi nummer. Dat is ook uit uit Double Fantasy in 1980. Het was het eerste single van Double Fantasy... en de eerste nieuwe opname die Lennon uitbracht... sinds hij de muziekindustrie in 1975 verliet. Zoals gezegd, hij heeft uh, vijf jaar pauze genomen. Hè? Ja. En uh, zijn zoon, Sean, moet ik nou zeggen, hè? Ja? was geboren... en heeft hij vijf jaar is hij huisman geweest. Gedurende welke tijd, zoals hij later brood bakte... en voor de baby zorgde. Vind je het mooi dat hij dat gedaan heeft? Of zeg ik nou dat het wel uh, samen kunt? Uh, uh, goed, uh, als vaderrol heeft hij dat uh, heel goed gedaan. Is dat wel? Uh, maar ik denk ook dat hij uh, misschien niet anders kon. Hij was, ik denk dat hij in een muzik, soort muzikale impasse zat. En bovendien had hij een vrouw die de hele wereld afreisde. En ik weet niet precies wat voor zaken ze deed. Maar ze waren ook wel bezig om een... ...kapitaal te vergroten. Uh, Joko Ono was natuurlijk altijd onderweg. Yeah? Vaak onderweg. Okay. Yeah. Ik weet niet of ze dat, dat als kunstenares of als zakenvrouw... ...een beetje een mix mm -hmm. van die beiden. En ze waren natuurlijk ook wel heel erg... Uh, ...ze geloofden in van alles. Ook in, ook in, in, in astrologie en ook in... Uh, yeah. ...Rennen moest yeah. bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip ...moest hij van Ono als hij een zakendeal afsloot... ...moest hij daar en daar naartoe reizen... En op een bepaald tijdstip daar zijn, dan zou je zaken die goed gaan, alleen dan weet okay, het yeah. allemaal. Yeah, oh, die geloofde er ook wel in. Yeah, yeah. Zoals hij ook wel geloofde in UFO's boven New York. hij heeft ook, ja, UFO's heeft hij ook een nummer overgeschreven. Ja. Hij ja. was, ja. ja, is dat ook een deel een open mind, maar ook een deel iemand die, ja, gewoon uh, een hele brede opvatting van de, van de werkelijkheid heeft. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je denkt echt, nou, het is was niet een, uh, ook een beetje gedwongen voel, terugtrekken. Ja, op een gegeven moment is hij wel weer, uh, voelde hij wel weer de drang van ik moet weer gaan schrijven. Hoe dat precies gekomen is, weet ik niet. Maar na die vijf jaar heeft hij op een gegeven moment de draad weer opgewakt. Want daarna moesten er toch ook weer boterhammen gesmeerd worden toen Simon 6 <laughs> was. Heeft, maar hij had natuurlijk ja. personeel genoeg. Ja, ja. Maar hij heeft niet getoerd, hè? Hij, hij was met nee, Double Fantasy, hij had, had geen band of zo. Nee, Nee, maar volgens mij had hij wel een plan om weer te gaan optreden, inderdaad, ja. ja. En toch weer de wereld in te gaan, ja. Maar Ik helaas, toen hij ze vermoord, natuurlijk, ja. Hij was tijdens ja. het uh, Whatever Gets You Through the Night, heeft hij live nog op het podium met Elton John gedaan, omdat hij dat, ja. uh, dat was een weddenschap. Mm -hmm. Dus Elton John zei, als het nummer 1 wordt... dan kom je dat met mij op het podium optreden. Oké, okay, dat leuk. Hij ja. heeft dat wel gedaan. Het was een briljant <laughs> optreden. Ja. Ja. Maar hij was ja. zo nerveus dat hij moest overgeven voor het optreden. Een even de eerste keer. Maar een hoop van die nummers van uh, Double Fantasy... die zijn, wat jij zegt, ook in Bermuda geschreven. Uh, ja, oh, dat wist ja. ik niet. Maar die, dat was een soort boottocht die hij daar... Ja, klopt. Ja. Uh, hij shortende een zeilboot van 13 meter... en begon aan de zeiltocht naar Bermuda. Wel onderweg kreeg hij de bemaatling te maken met een storm... waardoor iedereen aan boord sesig werkt. Behalve Lennon, die de controle overnam en door het boot door de storm zeilde. Ja, oké. Okay, dat he? is wel een bijzonder moment. Deze ervaring gaven hem en zijn creatieve muzen een nieuwe impuls. Nou, mooi ja. Kan ik me wel iets meer ja. voorstellen. Ja. Het was de eerste single, Het was niet het beste nummer van het uh, album. Maar hij vond het wel een toepasselijk nummer. Dus vandaar dat het was eerste single is ja. uitgebracht ja. van zijn uh, album... Uh,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 We take us alone, take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. It's been too long to think time. Ik heb een nummer dat heet I Know, I Know. Ik, maakte net een, uh, ik haalde net twee nummers door elkaar, maar dit is een nummer van Mind Games. Yeah. Dat begint, als ik het goed zeg, een beetje als I Got a Feeling qua gitaar. Luister straks maar. Heel mooi nummer, ook qua, qua muzici. David Spinoza, gitaar. Ken Asher, keyboards. Jim Keltner, op Drums. En uh, hebben we hebben het net over die emotionele Lennon. Ja. Nou, dit is ook wel... Hij, hij blikt vaak terug, hè. Dit nummer ook, The Years Have Passed So Quickly. En dan vertelt hij een heel mooi... In heel mooie lyrics vertelt hij hoe het is om... verderop in je leven terug te kijken... hoeveel verstandiger en wijzer ja. die nu geworden is. Ja, ja. Klinkt een beetje als vals sentimenteel... maar het is een ijzersterke tekst. En het is echt... En het aardig is... Het is ook een soort verontschuldiging naar Paul McCartney. Oh, oké. Okay. Ze hebben dus heel yeah. veel over en weer nummers gemaakt. Een beetje yeah. lelijke nummers naar elkaar. In de Ram-tijd en in de Imagine-tijd. Maar hier, hij zegt het niet letterlijk... maar de meeste mensen die die song interpreteren... zeggen dit is een soort love song naar Paul McCartney. Oh, oké. Okay. You know. Hij verontschuldigt I know you know. zich eigenlijk in iedere zin... Ja. Yeah. En, en, en zo'n ode aan die vriendschap die ze hadden. Dat is heel uniek voor Lennon. Ja. Want hij was niet iemand van, van onschuld. Maar het was toch wel zo'n een sentimentele kant. Ja. En ik ja. dacht, het is goed om dat nummer. dat het nummer gemaakt is door hem. Dat het eigenlijk toch weer goed is gekomen tussen die twee. Ja, had gegeven. Zij zijn ze weer vriendjes geworden eigenlijk. Hè? Zijn ja, ze hebben ja. in ieder geval de verschillen, -gezocht, op, gezocht, verschillen ja. Ja. bijgelegd. Ja, ja gelukkig. Ja. Vrienden geworden. Ik weet niet of Lennon echt vrienden had. was. Maar, ja, de Beatle-tijd wel, geloof ik wel. Dat het wel vier vrienden waren, zeker. Ja, maar oké, okay, dat ja. klopt. De na, ja. na, na de Beatle-tijd, misschien heeft Ben alleen maar uh, ja, ja, ja. Stuart Sutcliffe als echte vriend gehad. Oké, okay, we gaan even luisteren naar I Know I Know van het album Mind Games. George Harrison wel goed in staat was tot vriendschappen. Die had bijvoorbeeld Eric Clapton. Ja, zeker. Ja. Maar die had ook de, de mannen van Monty Python. Ja. En ja. die had echt. Uh, en iedereen die zei: de Harrison was zo ontzettend integer en fijn persoon. Een hele goede vriend. Maar Lennon, ik weet niet of die vrienden had. Ik denk dat hij ook okay. mensen ook te snel afserveerde. Maar dan moeten we ja, toch weer. Dat uh, kun je inderdaad, ja, inderdaad. Ja. Want ik heb inderdaad ook een. Uh, over zitten nadenken... relaties met anderen... over Brian Epstein bijvoorbeeld. Ja. Daar hoor je ook wel verhalen over. Dat het, uh, ja. Maar hij is... Ik weet niet of je dat bedoelt... Lennon ja. is heel gemeen tegen Brian Epstein geweest. Oh, het feit ja. dat hij joods was... het feit dat hij homoseksueel was... Ja. kon Lennon niet laten. Hij vond het natuurlijk op zich prima... maar mm -hmm. hij kon het niet laten om er hele valse grappen over te maken. Ja... Maar ja, er is ook al beheerd dat ze toch een relatie hebben gehad. Hè? Dat ze samen naar Spanje zijn vertrokken of zo. Naar een zijn, ja, maar ze, ja, hebben, ja, ja. ze hebben geen uh, homoseksuele relatie nee, gehad. Dat niet, nee. Maar, maar uh, ik denk wel, er zit in zover een kern van waarheid in... dat dat Epstein wel verliefd was op Lennon... maar hij was ook bang. Het is heel beducht ja, voor Lennon. Ja, ja, ja. Maar Lennon heeft toch mensen die hem heel goed hebben... goed voor hem zijn geweest... Mm -hmm. heeft hij allemaal wel erg voor het hoofd gestoten. Ja, ja. Paul McCartney, George Martin... Ja, ja. zijn ja. vrouw Cynthia. Ja, ja. Maar ja... Mel Evans weet ik eigenlijk niet. Daar was hij eigenlijk wel goed voor. Ja, inderdaad. Ja, als ik dat boek ja, lees. Was, ja. Ja. Maar wie zou nou de belangrijkste ja. figuren zijn geweest in zijn leven... Paul McCartney? Yoko Ono? Ja, ja, die zeker. Ja. Ja, die twee denk ik. Ja. Ja. Ja. En soms kan dat ook, soms kan het ook dat, je, dat, dat het allemaal om één persoon maar gaat. Ja, zeker. Dat, kan ook, uh, ja, dat is, uh, heeft ook zijn risico's. Volgens mij heeft hij inderdaad, wat ik begin al zei, twee levens gehad inderdaad. Ja. De Beatles leven en de voor natuurlijk en de na, ja. Ja, zeker ja, het was een soort bevrijding een soort, uh, dat, dat Beatles zijn dat werd hem gewoon te benauwd dat, kreeg hij iets, dat, dat wilde hij niet meer kreeg hij iets was, te benauwd ja volgens mij werd hij ook door Joko ono een beetje in een andere richting opgestuurd ja. en zo en, uh, ja, ja maar hij wilde lekker. zelf ook wel ja? denk ik die, ja, denk wel dat hij daar wel klaar mee was nou we hebben samen gekeken naar die documentaire uh, Get Back ofzo maar ja. Vond ik ze wel redelijk goed met elkaar omgaan? Ja, allemaal, in de studio, Ja, ja dat vonden ja. we zeker. Ja. Maar goed, hij had natuurlijk wel een, uh, zijn eigen ideeën om over uh, de rest van zijn leven. Hij wilde niet. Het was gewoon voor hem opgroeien. Die Beatles, dat was ja. toch ook een heel groot stuk van She Loves You en uh, ja, ja. Grillende Meisjes. En hij dacht, ik ben nu van. Want volwassen hij is in 1942 ge geboren hè? en in 1980 zijn ze uit elkaar gegaan. 28 jaar. Ja. Eigenlijk nog heel jong, hè? Ja, heel ik jong, ja. Heel jong, inderdaad, ja. Ja, dat vergeten we ook wel eens, hè? Hoe jong ze waren. Hoe dan jong, dan jong ze waren, waren. ja. Ja, ongelooflijk, ja. ja. Misschien word je ook sneller volwassen, hè? Ze waren... Uh, ja, dat is gewoon sowieso ook, ja. al, dat ze geen ouders hadden, of ten, althans uh, geen moeders. En, ja, maar ook zo meteen zo en, beroemd zijn geworden of zo. Dat geloof ik ook, ja. ook wel, dat je in uh, overnight heel uh, ja. oud bent geworden, ja. En dan met je 17 of 18 naar Hamburg gaan, waar alleen maar ja. gezopen werd en achter de hoeren en gevochten. Slink flink gevochten ook. Niet door, maar wel om hun heen. Dat was ja. een keiharde wereld. We gaan nog even terug naar het album Mind Games met het nummer Out the Blue. Out the Blue is een van de vele nummers op Mind Games gewijd aan Yoko Ono. Het werd opgenomen in de tijd dat Lennon en Ono gescheiden waren en weerspiegelt Lennons resulterende twijfel aan zichzelf. Het vermeld Lennons dankbaarheid voor het feit dat Yoko Ono uit het niets in zijn leven verscheen... en zijn levensenergie levende. Het thema van het lied is dan ook het ontzag voor het onverwacht vinden van de ware liefde. Okay. Waar ik altijd al heel erg uh, van onder indruk was... Uh, pret, op een prettige manier was... Give Me Some Truth van Imagine. Oké. Okay. Uh, dan hebben we het over de politieke leren echt hè, nu. Maar ook over de leren die met wordplay ontzettend goed is. Ik uh, kan misschien niet zo goed Engels voortdragen... Pim, maar schrijf het maar eens bij elkaar. Yeah. No short-haired, yellow-bellied, son of tricky dickies... can a mother Hobbit, soft soap me... Moet je pakken full of hope. Dat is toch geweldig. Dat ja. is, en, en dat is dus Lennon, zoals hij ook in zijn Beatle-tijd... die boekjes schreef met ja. allemaal tekstwonsten. En uh, het is eigenlijk, uh, ja, vind ik, een briljant uh, spel met woorden. Zeker, ja. En uh, een mooi nummer, George Harrison op elektrisch gitaar... en op slidegitaar. Nou, daar horen we George graag op, slidegitaar. Ja, ja. Nicky Hopkins op piano. Zo, Klaus Forman, onze sympathieke Klaus uit Hamburg op Bas. Ook, hè? <laughs> ja. En Ellen White, ja. hele goede drummer op drums. Ja. Dit nummer is voor mij echt het standout track van Imagine. Okay, ook ja, omdat de tekst beetje, ja. echt heel erg messcherp is. Ja, ja. Het is ook wel wat ik zei, wordplay, maar ook wel messcherp de boodschap. Gewoon uh, tegen hypocrisie ja, en tegen ja, al die ja, uh, ja, ja, prima ja. donuts. Het was natuurlijk tijd van het White House uh, met Richard Nixon, ja. met uh, heel veel kritiek ook op het uh, Amerikaanse presidentschap. Maar het was natuurlijk over het algemeen tegen corrupte politici. Nou, ja, ja. als Lennon zich daar even voor inzet, ja. komt er zo'n ja. nummer. Nou, ja, ja. Echt, Knap, echt heel ja. erg goed. Ja. Ja. Ja. Dus muzikaal ja. en textueel, een van mijn top drie Lennon-nummers, denk ik wel. Oké, okay. dan gaan we gauw naar luisteren naar Give Me Some Truth, van The Imagine. I'm Ja, zeker. Mooi nummer. Ja. Ja. Maar ja, we gaan ja. weer bijna naar het eind... van dit uh, geweldige ja. popboulevardprogramma. Wat, wat heb jij nog in de koker? Nou, Oh My Love, Nobody Told Me. Maar eigenlijk vind ik... we moeten met Imagine uh, eindigen. Kunnen we dat helemaal zonder ironie luisteren? Veel mensen... ik vind het een uh, heel goed nummer... maar veel mensen zeggen... Uh, Lennon die zingt Imagine No Possession. Hè? Terwijl die al... Uh, ik een breed multimiljonair was ja, kan, ja. Wel, kan toch wel hè de boodschap ja, blijft ik overeind ik ben, ja ja we moeten niet te veel op hem zelf betrekken denk ik nee gewoon in het algemeen nee. Nee. wist je ja. ook dat hij eigenlijk uh, later uh, heeft toegegeven dat het nummer ook voor voor de helft van Joko, door Joko Ono geschreven nee, is nee nee nooit de tekst of de muziek de tekst de tekst ja oh, oké okay. en misschien ook ja. wel de muziek en hij heeft ja. zich later daarvoor uh, in interviews wel verontschuldigd. Of, of Want okay, En ja. ik had eigenlijk de ja. credit moeten geven. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, Piet, hartstikke bedankt voor jou ja, bedankt, in jouw inbreng en jouw nummers. En uh, we gaan uh, eindigen met uh, Imagine. Oké, okay, luisteraars, bedankt. En tot de volgende keer.